Vijf uur, Marjan Koekoek met het NOS Journaal. Kinderrechtenorganisatie Save the Children slaat alarm over de toestroom van Syrische vluchtelingen naar Jordanië. Volgens de organisatie zijn alleen in één dag 10.000 kinderen en hun families de syrisch jordaanse grens overgestoken. In het Jordaanse vluchtelingenkamp Zaatari zijn in de nacht van woensdag op donderdag duizenden mensen aangekomen. Er kwamen vier tot vijf bussen per uur aan, zegt Save the Children.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 Uit onderzoek is gebleken dat sommige muziekspelers een volume van 115 decibel halen. Daar kun je vrijwel direct gehoorschade mee oplopen, zegt de Hoorstichting. De 85 decibel die nu als norm wordt gehanteerd is vergelijkbaar met druk stadsverkeer. De failliete pier van Scheveningen wordt bij opbod verkocht. Volgens de curator zijn er tientallen geïnteresseerden, zegt de heer Nieuwsuur. De pier is al meer dan twintig jaar in handen van de familie van de Valk...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 Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster Astrid de Jong. Twee uitspraakvragen die nog niet beantwoord zijn. Waarom zeggen we wifi? En niet wifi, zoals we ook hi-fi zeggen. Dat wil Richard graag weten. 0801121. En die andere uitspraakvraag is van Richard: waarom de Nederlanders de u altijd verkeerd uitspreken in het Engels? Waarom zeggen wij Nederlanders Dutch Club in plaats van Dutch Club? 0801121. Ben vraagt zich af waarom onze bloedgroep niet vermeld staat op ons uh, identificatiebewijs. En Ben wil weten waarom vrouwen zo verschrikkelijk dol zijn op chocola. Linda wil weten waarom vrouwen zoveel nadelen ondervinden van het vrouw zijn, zoals uh, menstruatie en de zwangerschap en het kindbaren en het huishouden moeten doen. En Gerald wil weten of uh, als je iets weggooit op het internet... je gooit het in je prullenbakje, je leegt het prullenbakje... waar blijft het dan toch nog bewaard... Mark wil weten of een gel-accu, in zijn geval van de rolstoel, te lijden heeft onder het koude weer. Want de accu presteert dan minder, maar is dat dan in de zomer nog steeds zo of herstelt zo'n accu zich weer? Meneer Jansen vraagt zich af of de ozonlaag niet ook kou doorlaat... aangezien het aan de andere kant van de ozonlaag kouder is dan aan deze kant. En volgens hem die gaten zich precies boven de Noordpool en de Zuidpool bevinden... dus zijn ze niet speciaal om de kou door te laten... En James wil weten waarom negatief maal negatief positief is. Is er iemand die dat in Jip en Janneke taal uit kan leggen? En Linda kwam dus al met dat verhaal over de nadelen voor vrouwen. Nou, Robert wil weten waarom er niet 0,900 lijnen te zien zijn op televisie s'nachts. Speciaal voor vrouwen. Waarom zijn het alleen hitsige vrouwen die je toespreken op televisie en nooit hitsige mannen? Nou, daar hebben we onderzoek naar gedaan en we zijn er nog steeds niet uit. Dus mocht je daar iets vanaf weten, bel dan nu naar 0800 1121. Out of the dark Man made the boat for the water Like Noah made the ark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 James Brown. It's a man's world. Precies. 0800 1121. En ik had Mark aan de telefoon. Ik zei tegen Mark nog 10 seconden. En toen begon hij een heel verhaal over een kattenluikje. Dus toen kwam het nieuws er dwars doorheen. Mark, Ja? wat had je nou voor verhaal met die kat? Ik kreeg alleen maar mee kattenluikje, nee, maar chip. Dat kon, dat kon, dat kon niet zo gauw in 10 seconden. Maar dat nee, is, dat, dat ging niet op. meer. Maar, maar ik heb best wel een duur kattenluik gekocht. Yeah. En dat is met zo'n chip. Yeah. Dan kan je instellen yeah. dat mijn katten alleen maar doorheen kan. Yeah. In ieder geval uh, zelf de in, of de ja, uit kunnen ze altijd, maar de in kan alleen zij dan naar binnen. Yeah. Maar nou heb ik het volgende probleem: dat we vaak op vreemde kat voor het luik zitten. Dus nou krijg je alsnog uh, vechtpartijen voor het luik, waardoor het luik waarschijnlijk uh, snel kapot gaat. Want het gaat best wel met geweld, dat was net ook. Ja, of daar een trucje voor is. Ik wou zeggen, aan het begin van deze uitzending heb ik geleerd leeuwenpoep. Want daar schijnen katten heel erg bang voor te zijn. En dat kun je gratis afhalen bij de dierentuin. Ik vind het een fascinerend verhaal. Maar uh, dan ja, is je eigen is kat het wel, ook bang. Of het, leeuw, het leeuwenpoep is, weet ik niet. Maar zoiets is het wel. Maar, dan, maar dat... dan durf je eigen kat ook niet meer door het luikje. Nee, dat is niet... een maar... maar de, de vraag ben... is dus hoe je die vreemde kat bij je kattenluikje wegkrijgt. Ja, want die, die, gaat gewoon, die gaat er gewoon voor liggen. Dus dan krijg je, krijg je eindeloze scène. En ik was juist blij dat ik er vanaf was. Want je gaat vanaf vier sta je rechtop in je bed uh, als je dat lawaai ja, hoort. Nou ja, Omdat ik heb luigen, vorige week ja. hebben, we, hebben we het uitgebreid gehad over katten in de tuin. En ik ben zelf nogal een kattenliefhebber, dus ik ben er geen voorstander van. Maar mij is vorige week verteld dat één keer een, een, een pan water over de vreemde kat en hij komt niet meer. Ik luister meestal, maar vorige week lag ik lekker te slapen, geloof ik. Nee, maar nu heb ik het alsnog verteld. Nee, ja, ja, precies. precies. En uh... Oké, okay. ik, ik vroeg me trouwens af, waarom is het geen wi fi was, maar wel busy? Ja, dat is, dat is nog eens de, het vervolg op de Wi-Fi en de Hi-Fi hi en, hi en, en de Wi-Fi en de Bifi. Ja, zoiets, hè? Daarom spreken we het allemaal verschillend uit. Ja, Nou ja, als iemand het weet, 0800 1121. Ik ga door, Mark. Oké. Okay. Dankjewel, hè. Hoi. Dag. En even met een pan water naar het kattenluik. Ja, Carla? Ja, sorry. Ah, he, he. Uh, ja. Ik kan wel leren praten. <laughs> ja, uh, nou, over die telefoonnummers hè? Ja. van die, uh, ja. die datinglijnen. Ja. Nou, dat staat bij ons gewoon iedere week in de krant. Oh, ook of nog. telefoonnummers. Ja. Halve pagina. Ja. Kun je dus gewoon naar bergen? Ja. Vrouwen bellen gratis en mannen moeten betalen. Ja, maar dat zijn dus, daar kwam ik dus ook in terecht zojuist. Dat zijn van die dating dingen. En dat heeft er dus mee te maken dat vrouwen dus minder snel bellen. Dus ze moeten, kijk mannen, als je van die datinglijnen hebt, dat is alleen maar leuk als vrouwen ook bellen. Anders dan gaat er natuurlijk ook geen man bellen. Nee. Dus ze verdienen uh, is... dan het geld aan de mannen en de vrouwen die bellen gratis. Maar, maar wat ik me nu afvraag en wat Robert zich afvraagt... en wat ik echt een goede vraag vind, is... waarom is er niet zo'n lijn voor vrouwen? Nou, je kunt, dus ook, dus je kunt ook een telefoonnummer natuurlijk bellen. Dan krijg je dames aan de lijn. Nee, ja, maar, nee, voor vrouwen. Dus dat je een man aan de telefoon krijgt. Ja, dan heb je dus een speciaal telefoonnummer voor. Dat je een man aan de telefoon krijgt? Ja. Welk nummer is dat? Dat is uh, 0906. Ja. Yeah. 1010156. Yeah. Maar dat is niet een datingtoestand, uh, hè? Ja, Wat staat er dating. voor beschrijving bij? Nou, hier staat het man, op man, of man, man, vrouw. En, uh, dus dan kun je gewoon naar mannen bellen. Ja, nee, maar dat zijn, dat zijn datingtoestanden. Wat we zoeken is een gewoon... Sorry voor het woord, maar gewoon een sekslijn. Ja, dit zijn sekslijnen. Dan moet je kiezen voor spannend contact. Voor spannend Ja, maar dan krijg je nog steeds. Dan, dan bel ik en dan moet ik wachten tot um, een Rolf uit Groningen gaat bellen. En dan krijgen we elkaar. Maar, maar bij een sekslijn voor een mevrouw is het zo. Dat de, de, de, de sekslijn voor sekslijnen voor man is zo. Er zitten de betaalde vrouwen. En Die houden dan keurig een praatje totdat je zeg maar. Gearriveerd ben. En, maar, maar andersom kan dus niet dat je als vrouw belt. en er een man dan gewoon een heel erotisch of complimenteus praatje tegen je houdt? Ja, natuurlijk wel. Nee? Nou, dan moet je dit nummer bellen wat ik net heb doorgegeven. Echt waar? Dan krijg je een man. Ja, maar dan krijg ik gewoon een man die daar niet voor betaald krijgt. maar gewoon een man die het leuk vindt om. Uh, een beetje met vrouwen te praten. Jij, jij wilt een telefoonnummer dat mannen betaald worden? Ja. ...enorm emancipatoire van mij. Dat ik dat wil. Ja, ja, ja, ja. Kijk, nee, maar kijk... Je hebt, je, je, hebt, je, hebt, ...je hebt op de... ...als je s'nachts de commerciële televisie kijkt... ...ik weet niet, ik oh, slaap altijd s'nachts... ...maar als je s'nachts de commerciële televisie kijkt... ...dan zie je allemaal van die vrouwen... ...hi, ik ben Tabitha, bel me nu op 0909... Blablabla. ...nou, en, maar je hebt nooit... ...hallo, ik ben Henk, bel me nu op 0909... ...dat is er niet... Oh, ja, ik heb, ik heb die televisie niet. Dus... <laughs> Gelukkig maar. <laughs> ik heb alleen maar Nederland 1, 2, 3. <laughs> ja, dan heb je, dan heb je Jeroen Pauw. Nou, die heeft dat ja, soort praatjes ik weet, niet. Nou, ik, ik weet wel hoe dat komt. Oh. Uh, vrouwen die betalen niet voor seks. Hè? Nee, maar waarom niet? Dat is Om, eigenlijk de vraag. Omdat ze dat niet doen. <laughs> ik heb zelf ook een tijdje op zo'n lijn gestaan. Oh? En dat was echt... Uh, toen we zat, had ik een bijstandsuitkering. Nou, dat uh, kan je net rood brood van eten. Ja. Maar het was een leuke bijverdienste. Maar, maar was je dan... Zei je dan... Uh, uh, zei je dan Hallo, met Thea. Uh, uh, zeg het maar, Karel. Of, um, ja, op of, of, of deed je dan net alsof jij ook op zoek was naar een spannende date? Nou, je maakte er een praatje mee. En dat kon uh, soms vijf uur te zijn, of soms een half uur. Nou, dan kon je echt wel wat leuks verkopen. Het <laughs> kreeg je keurig gestort op je rekening. Ja. Echt leuk. En deed je dat dan thuis? Gewoon thuis, ja. Dus dan zat je op de bank, zat je je nagels te lakken? Ja. Aardappels ja. te schillen? En ik had ook een hele leuke advertentie als uh, SM-meesteres. Oh, Carla toch. En dat was ook een leuke bijverdienst, hoor. En hoe ging dat dan? Want dan, dan belde ik op en zei ik, hallo met Rolf. Ja. En wat zei jij dan? Nee, je moet dus de advertentie plaatsen, hè? Op die, op die lijnen. Ja? Ja, maar dan dus... ging, daarna gingen mensen jou bellen, toch? Ja, of niet? Dat vond ik wel leuk en dan gingen die mannen mij bellen. Ja, maar dan, maar, maar, maar, dan heb je netjes je, je, je buurvrouw op, uh, op tv zitten en dan gaat de telefoon. Dat kan. En dan zei je momentje. Nee, okay, dat gaan jij, ja, nee. Kijk, als je dus als een man een afspraak willen maken ja. voor een SM sessie, dan ja. heb je even je telefoonnummer gegeven en dan komen ze langs natuurlijk. Oh ja. Maar dan ben je van de telefoontjes af. Oh ja. En en dacht je dan nooit van, hè, van, dan moet ik weer een wildvreemde man een. Uh... Nou, dan heb je toch eerst wel even een grondig gesprek mee, hoor. Hè? Oh ja. <laughs> maar het is, maar die mannen die bellen dan toch niet om te praten? Heb je dan een afspraak? Ja, ja, maar dan kwamen ze, dan ook, nog, kwamen ze dan ook nog aan huis? Ja, voor een SM-sessie. Oh. En, en, en dan? Dan stond hij voor de deur? Ja. En dan had je je slaapkamer ingericht voor zo'n bezoekje? Nee, daar heb je heb ik een leuke zonde voor ingericht. Oh, nog steeds? Nog steeds, ja hoor. Oh. En, en, dan, en, dan, en dan komt zo'n man langs en komt hij dan alleen voor de SM of komt hij dan ook voor een happy ending? Nee, alleen SM. Oh, oké. Okay. Ja. En dat, dat, brengt me, dat is wel mooi, want dan ben je ervaringsdeskundige... want dat brengt me inderdaad bij die basisvraag... dat dus ja. inderdaad mannen daar goed geld voor neerleggen. Ja. Maar ja. vrouwen doen dat veel minder. Doen ze niet. Maar, waarom dan toch niet? Ja, dat, nee, dat, dat is gewoon... Nee, nee, nee. Die gaan niet voor eh, een of avontuurtje, laat ik het maar zo zeggen, betalen... Nee, maar misschien was er dan toch wel bij de eerste beller dat hij gewoon gelijk had. Dat vrouwen daar niet voor betalen, omdat ze er dus gewoon voor betaald kunnen krijgen. Ja, natuurlijk. Hmm. Kijk, wat je tegenwoordig gezellig hebt: dat er dames gaan, die gaan naar Afrika en zo, hè? Oh ja. Voor die negers. Oh ja. Ja, dat, dus dat betalen ze ook? Dat was, volgens mij was dat voor het eerst. Uh, de, wie was dat nou toch? Was dat Catharine Keil? Ik wil niet Catharine Kuil beschuldigen als zij het niet was. Maar was dat Catharine Kuil die dat deed? Weet jij niet, Carla? Nee. Goed, maar, maar dat is inderdaad de, dat is ook een beetje een rage... van de oudere westerse vrouwen die dan naar dat soort landen gaan... waar dan, uh, uh, uh, waar dan uh, knappe jongens uh, heel verliefd tegen ze gaan doen... en in ruil daarvoor dan ja. nog, nou ja, vaak nog, uh, nog heel lang uh, uh, geld ontvangen... Maar ja, goed, er zijn natuurlijk wel oudere dames... die dus wel eh, ook hier ontvangen en dat ze daarvoor betalen. Dus dat is wel natuurlijk. Maar dit verhaal van die vrouwen die dan naar een ander land gaan... zelfs daar denken volgens mij heel veel van die vrouwen... dat die mannen echt verliefd op ze zijn. <lacht> ja, toch? Ja, het zou kunnen. Ik weet het niet. Nee, maar, maar misschien is dat gewoon de basis. Dat de vrouwen willen liefde en mannen willen soms gewoon alleen maar seks. Ja, maar betalen in... dan voor? Gaan vrouwen daar niet voor betalen, nee. En, en gigolo's dan? Want we zitten ondertussen een beetje... Oh rond, ja, die worden, die worden wel betaald. Ja. Maar daar heb ik geen ervaring mee. Maar ik kan je vertellen, als je om tien over vijf s'nachts een gigolo wil bellen... dan zijn ze allemaal niet te bereiken, hoor. Dus dan... Uh... Oh, <laughs> we hebben het namelijk geprobeerd. Maar die nemen oh, nou, allemaal niet ja. op. Maar ik denk dat die allemaal iets anders aan het doen zijn. Daar heb ik geen ervaring in dan, maar... Maar Carla, ben je dan nu wakker omdat je net een klant gehad hebt? Nee, joh. Ik, ik had al geslapen. Ik werd weer wakker. Oh. Toen hoorde ik dat van die lijnen en ik denk, nou ja, goed, ja. het staat. Maar je kunt als vrouw kun dus leuk geld verdienen. Ja. Maar vertel je dan ook op verjaardagen dat je dat doet? Of alleen op de nationale radio? Hm? Wat zeg je? Of je ook, als je een keer uh, op een verjaardag zit en mensen vragen... Goh, Carla, wat doe jij? Dat je dan zegt, nou, ik heb een zolder. <laughs> nou, dus geen verjaardagsgesprek. Nee, nee, je vertelt het niet aan Jan en Alleman, zeg maar. Aan heel... Ja. Nee, Nederland. nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee. Okay. Nou, dankjewel voor de informatie, Carla. Oké. Okay. <laughs> ik wens je nog een goede nacht. <laughs> ja hoor, ik ga zo weer slapen. <laughs> uh, welterusten. <laughs> dankjewel. Na. Dag. Gerard. Goedemorgen, Aarsrit met Gerard. Hallo, Gerard. Oh, hallo, ik heb een simpel vraagje ja. over het weer. Ja. Waarom waar een dooi altijd gepaard gaat met neerslag? Een dooiaanval altijd ja, maar... gepaard gaat met neerslag. Ja, altijd. En andersom, wanneer het zeg maar, 5 graden boven 0 en het gaat vriezen, dat kan het. Ja, dat, kan, dat gaat bijna altijd zonder neerslag. Oh. Dat vroeg me eigenlijk al heel lang af eigenlijk. En ik denk, ja, want na zomer krijgen we weer een dooiaanval met regen, sneeuw. Ja, hè? Ja. ja. En waarom is het altijd met neerslag in het een dooiaanval, wanneer er een vorstperiode is geweest? 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Gerard. Dankjewel. Dank je voor je vraag. <laughs> Doei. nog Ja, hetzelfde. Hoi. Michel. Michel. Michel. Michel. Nee. Kijken of ik nog iemand anders aan de lijn heb. Ach, dat is het. Uh... Het een beetje piepende geluid van de telefoon van Michel. Uh, even kijken hoor, welke vragen er nog. Nou ja, de, de, de 0900-vraag is inmiddels meer dan duidelijk. James wil nog steeds heel graag iemand, dat iemand hem even uitlegt waarom negatief, maal negatief, positief is. Dus iemand zijn wiskunde-lessen uh, van de lagere school nog weet, bel dan even naar 0900-1121. Uh, meneer Jansen vroeg zich af of de gaten in de ozonlaag niet gewoon dienen om kou door te laten voor de Polen. En dan bedoel ik niet mensen in Polen, maar de Noordpool en de Zuidpool. 0801121. Ben wil weten waarom alle vrouwen dol zijn op chocola, of in ieder geval een heleboel. Uh, andere Ben wil weten waarom onze bloedgroep niet vermeld staat op ons identiteitsbewijs. Uh, Richard wil weten waarom veel Nederlanders de U in het Engels verkeerd uitspreken als een uh in plaats van een a. Oh. En Linda wil weten waarom vrouw zijn zoveel nadelen heeft. Uh, Gerald wil weten of als je dingen weggooit vanuit je prullenbak op de computer... of het dan ook echt weg is. Mark wil weten of de accu van zijn rolstoel... als die minder goed functioneert in de frieskouw... of die dan daarna weer bijtrekt of dat hij in de zomer een nieuwe accu moet kopen... En Gerard vroeg dus zojuist waarom dooi vaak gepaard gaat met neerslag. En even kijken, we hadden nog steeds de vraag waarom je wifi uitspreekt als wifi, terwijl je hi-fi uitspreekt als hi-fi en bifi weer als bifi. Mevrouw Hilarius. Uh, dag, uh, afdruk. Hallo, goeienacht. Reage ik reageer nog even op het weren van een vreemde kat. Oh ja. He, we ja. Zijn... Dierenartsen verkopen uh, hormonale producten. Je hebt namelijk vriendelijke hormonen en onvriendelijke hormonen. Ja. Vriendelijke hormonen heten, feromonen. Ja. Maar je kan net zo goed afwerende... Uh, producten krijgen. En dan blijft de kat wel weg, hoor. Maar ja, dan blijft je eigen kat ook weg. Nee. Oh. Want die uh, dan kan je binnen kan je serhormonen uh, gebruiken. Ja. In... Dus ik denk dat daar misschien de oplossing ligt. Oké. hartstikke goed. Ik ben, ik ben goed. Ja. Goeie okay. tip. Dank u wel. Bedankt hoor. Dag, Bedankt. goeienacht. Jeroen? Ja, goedemorgen. Hé, hey, Jeroen. Hé, hey, Astrid. Hallo. Hallo. Waar bel je, je over? Je? Nou, ik had een vraag. Ja. Zeg, um, Stel, ik rij 100 op de snelweg. Ja. Dat dus is mijn gebruik, ik zeg maar wat, want ik heb geen verstand verder van auto's, uh, uh, zeg 1 op, uh, 1 op 5. Yeah. Maar rijd ik 130, dan is mijn uh, verbruik uh, opeens 1 op 8. Dus, uh, maar dan ben je wel sneller op uh, plaats van bestemming. Ja. Dus wat is er nou goedkoper? Want dan verbruik je dus min, of uh, ja, je uh, rijdt een kortere tijd, verbruik je meer. Nee, want als je 100 rijdt en je gebruikt 1 op 5 en 130 gebruik je 1 op 8, dan verbruik je dus minder als je 130 rijdt. Uh, ja, oké. Okay. Nou goed, dus waar goed, je gaat natuurlijk meer verbruiken. Ik zei ook, ik heb geen verstand van okay. auto's. Ja, het moet anders. Maar je je gaat... bedoelt het andersom. Ja, precies. Ja, precies. Oké. Okay. Dus als je sneller rijdt, verbruik je meer, maar ben je sneller? Ja, maar dat is, dat is gewoon een kwestie van uitrekenen natuurlijk. Ja, maar. Is er niet iemand die dat voor mij kan doen? Oh ja, dat is misschien wel prettig. Ik weet het niet. <laughs> uh, ja, maar als je even kijken, als je, als je 100 km per uur rijdt, dan kan ik gewoon heel makkelijk voor je uitrekenen. Als je nou, 100 nou, km per uur rijdt en je rijdt 1 op, 1 op 8. Ja. Ja, nou, dat... zeg maar wat hoor. Ja. ook ja, wel een auto gebruiken. Nee, dan. maar als we dat even... Nou, 1 op 8 vind ik helemaal niet gek. Maar als je 100 km per uur rijdt, 1 op 8... Dan uh, uh, uh, uh, moet je even... Uh, keer 8. Oh nee, Dat is niet heel eenvoudig. Dan moet ik me even in verdiepen en dan kan niet praten en rekenen tegelijk. <laughs> maar ik kan okay. het voor je uitrekenen. Oké. Okay. Maar, nou, maar dan ja, houden we aan dat je 1 op 8 doet bij 100 kilometer... en 1 op 5 bij 130 kilometer. Ja, het nee, is gewoon, het is een makkelijk rekensommetje. Zit er ergens moet er een omslagpunt zitten. Hoe ver ja, je moet rijden om goedkoper uit te zijn. Maar ja, dat verschilt er. natuurlijk, bijvoorbeeld. Ja, oké. Okay. Ja. Okay. Ik, ik ga mijn best doen. Ik reken het straks tijdens de plaat even voor je uit. Oké, okay, nou, ik hoor het wel. <laughs> oké, okay, goede reis, Jeroen. Dankjewel. Hoi. Goeie. Bart. Hoi, goedemorgen, Astrid. Je spreekt met Bart in Amsterdam. Dag, Bart in, in Amsterdam. Misschien een soort. Um... Begin van een oplossing voor dat uh, vraagstuk over de negatieve getallen. Ja. Het is namelijk heel erg abstract. Het is bedacht. Het is ook niet echt uit te leggen. Oh. Um, misschien mag ik ook wat zeggen over het getal nul. <laughs> ja, zeg jij maar iets je dochter... over het getal ja. Waarom je dochter dat niet snapt? Omdat het een abstractie is. Het getal nul... 0... Uh, is pas heel laat in de wiskunde, is dat erbij. Oh ja, ja dat is me heel anders Omdat hier we dat vroeger ja. niet, uh, konden. Nou, Het is ook eigenlijk wel uh, begrijpelijk. Je kunt het getal nul pas definiëren als je al iets hebt gewoon. Je kunt niet zeggen, bijvoorbeeld 200 jaar geleden hadden ze geen 0900 lijnen, want ze wisten niet wat het was. Je kunt alleen maar zeggen, ik heb geen paard als je al een keer een paard hebt gehad. Oh ja. En maar je zegt niet van, ik heb nul paarden als je niet weet wat een paard is. Dus nee vandaar Dat meisje die, die denkt, heel logisch. Want, oké, okay, goed, één keer één is één, twee keer één is twee. Dus nul is iets. Maar nul is alleen maar een bedenksel. Dat is een abstractie. Ik ja. heb niet nul dingen. <laughs> snap je wat ik bedoel? Ja, ik snap wat je bedoelt. Maar ik snap ook wel waarom mijn dochter het niet begrijpt. Ja, dat snap ik ook. Ja. Want het is iets, je moet ergens in Wonderland lezen. Dus dit zit vol met dat soort grappen. Oh, oké, okay, oh, okay. oh, fijn. Ik ben ja. de weg kwijt. Had je dan een weg? Oh, ja. Dus die dingen. Ja. Um, de, uh, hoe heet het? Um, negatieve getallen. Dat is eigenlijk, ligt eigenlijk een beetje in diezelfde lijn. Die komen voort uit, zeg maar, uit de logica. Want dat verhaal van die kratten bier vind ik wel een heel leuk voorbeeld. Maar dan moet je wel eerst kratten bier hebben gehad. Wil je, je ermee kunnen rekenen. Maar als je ja. tien kratten bier hebt. Uh, en bijvoorbeeld iemand anders heeft zes kratten bier die hadden eerst tien, dan zou je zeggen... oké, okay, dus eentje heeft min 3 kratten bier als hij de tien had... en de ander heeft min 4 kratten bier. Dus het zou betekenen, de ene heeft er 7, de andere heeft er 6. Nou, dat is min 3 maal min 4. Dan zou hij dus plus 12 kratten bier moeten hebben. Nou, dat, dat is gewoon, dat is, in de praktijk is dat niet mogelijk. Nee. Het, is een, het komt uit de logica voort. Als je namelijk een dubbele ontkenning hebt, dan wordt het een bevestiging. Ik ken niet niemand. Nee. Dus ik ken iedereen. Ja, nee. Dat komt uit de logica. Een nee, niet, het... ik ken niet niemand, is niet. ik ken iedereen. Nou, nee, in de logica wel. Nee. Nee, als je, als je één iemand ont... kent, ja. dan ken je ook niet niemand. Dus dan ken je nog niet iedereen. Ik ken niemand niet, dus ik ken iedereen. Dat is de omkering. Ik ken niemand niet, ja. Goed, ja. Nou, dat is logica. Uh, ja. mm -hmm. Dus ja, daar komt het in wezen op neer. Het, het is een soort logische afspraak. Ja, nou, hartstikke en, en, goed. Ja, je kunt het dus niet, je kunt het dus niet. Het, het, het is gewoon een afspraak. Bijvoorbeeld ook over dat over, over bijvoorbeeld, want je kunt wel zeggen, um, het is nu min 4 graden, maar dat is een beetje onzin, want het is ook een afspraak. Ja. Het is 0 graden als water bevriest en het is 100 graden als water omgezet is in damp... om even voor te gaan op die vorige figuren. Ja. Maar dus een, een, een getal onder nul, dat, dat is wel een temperatuur. Wij noemen het min 4 graden. Maar ja, ja het is gewoon een afspraak. Alles wat negatief is met, met getallen, dat zijn bedachte afspraken. Te beginnen bij nul. Dankjewel, Bart. Graag gedaan. Goeienacht. Hoi. Boy, is dit een hele kleine getallen, oftewel little numbers. Ja, ik zit te rekenen en te rekenen en te rekenen voor, uh, voor Jeroen. Maar ik, ergens in de basis maken wij allebei een vergissing. Want de vraag van Jeroen was... als ik 100 km per uur rijd, dan rijdt mijn auto 1 op 8. Als ik 130 km per uur rijd, dan rijdt mijn auto 1 op 5. Dus dat betekent dat uh, hij vraagt zich af dan als hij 130 km per uur rijdt, dan is hij wel sneller ergens... Dus bespaart hij dan niet geld. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Want hoe lang je ook rijdt, als je 1 liter benzine verbruikt op 5 kilometer, dan maakt niet uit of je er dan sneller bent. Je verbruikt nog steeds meer benzine dan wanneer je uh, 100 km per uur rijdt bij 1 liter op de 8 kilometer. Dus het maakt, qua tijd maakt het niet uit. Dus het is alleen maar, ben je goedkoper uit als je. Uh, zeg maar, als je tijd ook nog geld kost. Want anders is het natuurlijk appels en peren vergelijken. Nou, ik hoop dat je Roem begrijpt wat ik bedoel, want ik begreep het net nog wel. 0800-1121 is nog steeds het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Het liefst met antwoorden, want we hebben nog maar zo'n 25 minuten te gaan in dit programma. En nog een hoop vragen onbeantwoord. Uh, Robert? Ja. Hallo. Ik zou nog, nog heel graag even... Ik, ik vond het echt grappig vanavond, serieus. Oh. Ik, ik zal het je een beetje uitleggen, ja? Ja, leg het me een beetje uit. We zitten hier met een groepje mensen op Skype. Oh. En we hadden voorgesteld om uh, om die uitzending uh, een beetje samen bij te wonen met een paar man. Oh. Dus uh, ja, die luisteren allemaal. Ja. En we zaten wel wat vragen te verzinnen. En toevallig kwam die vraag uh, dan gisteren over... Maar het, hebt... <tieft> het is toch wel uh, heel lang... Uh... Daarover gaan. Ik vond het wel grappig. Ja, ik moet je wel een compliment geven. En dat je dan zelfs nog ook nog uh, <laughs> die nummers gaat bellen. Vond ja. Nou ja, maar ik vind het ook serieus informatief. Want ik zou zelf thuis nooit zo'n nummer gaan zitten bellen. Dus het is, het is dan informatief ja, om te weten hoe zoiets in zijn werk gaat. Maar ik vind het wel frustrerend om erachter te komen dat er gewoon geen enkele, geen enkele manier is voor een vrouw om. zeg maar dat als een vrouw. Aan haar gerief wil komen, dan gaat gewoon niet. Nee, dat weet ik. Het is, dat... Maar ik, weet je, ik, ik, uh, ik, ik snap het ook helemaal niet uh, hoe dat allemaal uh, zit. Misschien heb het wel met, uh, met geldkwestie te maken of zo. Ja, oh, dat is natuurlijk wel, dat is natuurlijk wel uh, Kwestie, uh, een ding. Uh... Je kunt natuurlijk wel, ik vind het zo raar om te zeggen, maar aan je gerief komen gaat nog wel. Maar uh, niet als je er ook nog voor wil betalen. Als je het een zakelijke overeenkomst wil maken, dan gaat dat niet. Ja, maar ik heb geluisterd dat jij dat, die nummers ging bellen. Nou, ik vond het heel grappig. Maar je komt helemaal nergens. Ik nee, bedoel, Het kost het je doen. alleen maar geld. Ja. slaat toch nergens op? Nee, het is, het, is niet een, het is niet een hele ontspannende, prettige bezigheid. Zeg maar, als jij met verschillende mensen op Skype zit te kijken... waarom komen jullie dan niet op de chat? Met welke chat? Op um, uh, uh, omroepmax.nl slash nachtzuster. Dan kun je chatten met, met nog allemaal mensen die dit programma zitten te luisteren. Hmm. Mag ik jou wat vragen? Ja. Uh, ken jij mij nog? Of ik jou nog ken? Ja. Dat is heel angstig. Nee. Nee, van de, de meriktijd en van de avond en nachtdienst. Oh. Uh, de nachtzuster... Ah. Een meisje, meisje van de sluiterij. Ja, van die tijd, ja. Reden je ook nog? Ja, maar ben je toen afgehaakt? Uh, sinds wat avondnachtdienst ja. Uh, ja, ik heb niet altijd zin om daar te zitten, natuurlijk. Nee, maar op een gegeven oké. moment is dat een beetje gaan uh, verslonden. Nou, ja, kom, kom er weer eens een keer bij. Maar kun je het nog één keer noemen dan? Ja, gewoon omroepmax.nl/slash nachtzuster en dan de chat aanklikken. En dan kun je gewoon typen. Maar dan hoef je niet voor op Merrick te zitten dan. Nee. Oké. Okay. Het is allemaal heel luxe ingericht tegenwoordig. Ja, had je vroeger bij de avondnachtdienst, had je dat dus ook. Ja, maar dat is tien jaar geleden, hè? Ja, dat weet, ik. <laughs> ja. Dat weet ja. ik. Komen jullie je nog even melden? En bedankt dat je nog even belde. Ja, maar ik, ik wou ook nog even één ding zeggen over... Ja. wat mij wel opviel met... Uh, sinds dat wij... Uh, die, die man die belde over klimaatsverandering, of ja weet ik veel wat het ook alweer was. Maar in ieder geval... <laughs> ja, dat gaat in de ozon, he? ja ...maar wat mij is opgevallen, is sinds dat die... Uh, uh, ...in IJsland... Uh, ...die vulkaan is uh, uitgebarsten... ja ...hadden we op een gegeven moment... ...hadden we toch allemaal stofjes in de lucht... ...dat ja. we op een gegeven moment ook geen vliegtuigen meer... Uh, ja. ...over mogen vliegen en zo. En, en daarna hebben we best wel in één keer uh, in één keer hele strenge winters vergeleken met met met uh, ja met de jaren terug zoals, zoals het daarvoor was. Mm -hmm. Het lijkt net alsof uh, een soort deken ergens heb gehangen. Ja en dat die vulkaanuitbarsting het uh, ja ja. Want weet je nog de zomer van 2006? Weet je hoe, hoe heet dat was? Ja maar temperatuur dat blijft toch. Dat blijf, ook als je de jaren daarvoor kijkt, blijft veranderlijk. Af en toe is het gewoon heel warm en af en toe is het heel koud. Het gaat om het gemiddelde. Ja, maar ik vind het wel heel raar dat het dat dat nou in één keer... Uh, ja, ik, ik ben een denker altijd, hè. Ja. Maar, we, maar voordat, we keer... gaan, voordat we de overige twintig minuten van dit programma gaan oh, filosoferen... Oh ja, ja, de andere mensen. Ja, je hebt het ja. ook. Ik snap het. Nou, Dankjewel, Robert. Sorry. Goeienacht ja. nog. Nou, ik Misschien uh, doe ik volgende week weer mee. Dan ja. ga, ga ik weer op Skype. En dan, uh, ja. Allemaal op de chat. Heel gezellig. Ik Dag Robert. Ik vind dat je goed doet. Dankjewel. Hoi. Goeienacht. Doeg. Thijs, goeienacht. Goeienacht, Astrid. Hallo. Ik had even een antwoordje en een uh, vraagje. Nou, kom maar door. Uh, prullenbak. Uh, wist van mijn standen? Ik had daar wel eens eerder over uh, gebeld, heel lang geleden had ik ook een antwoord gegeven. Ja, eigenlijk heel kort. Het is gewoon dat de computer, de computer een, uh, ja, eigenlijk een tabel aan of bijhoudt van waar welke bestanden staan. En op een gegeven moment als zo'n bestand gewist wordt, dan wordt er zo'n eerste getalletje of eerste karakter, noemen ze dat, wordt dan weggehaald van zo'n bestand. Waardoor de computer zegt van, hé, hey, oh ja, de bestand uh, mag ik overschrijven, dus als er nieuwe bestanden overeengezet worden, dan uh, is die data ook weg. Maar zolang er dus geen uh, data overeengezet wordt, dan uh, is alles wat gewoon uh, uit de koolbak verwijderd is, bestaat gewoon uh, in principe nog. Vieselig is dat altijd. Maar hoe kan het hè, dat het internet gewoon niet al lange, hartstikke vol is? Internet. Ja. Ja, nou, dat is iets anders. Ik had het nu over de harde schijven en bestanden en opslag. Oh ja. Maar internet, ja, ja, goed, ja, internet is natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Principe ja. is er gewoon een heel netwerk van allemaal computers, dus harde schijven... die allemaal aan elkaar gekoppeld zijn. Dus is gewoon een enorme opslag. Uh, nee, maar een harde schijf kan wel vol raken. Ja, die kan vol raken. Maar internet waarschijnlijk uiteindelijk ook wel. Ja, maar internet is gewoon een koppeling van allemaal computers natuurlijk aan elkaar. Ja, maar als al die harde schijven. harde schijven dan vol zijn... Ja. Moeten we het heel gortig maken? Dan wordt het wel heel erg complex. Oké, okay, nou dan, zo, dan, dan, maak, ik me dan. De, maak ik me er nu nog geen zorgen om. Ik had ook nog een vraag hebben. Ja. ja. Want uh, ja, Omroep Max heeft natuurlijk wel een prachtige website, hè, de Nachtzister. Hmm. En uh, je kan echt uh, ver terug in het archief met al, al de vragen. Maar waarom zijn er eigenlijk geen antwoorden bij? Omdat we, uh, ik, ik weet niet of je er iets van mee hebt gekregen, maar er wordt nogal bezuinigd bij de publieke omroep. Ja. En uh, we maken natuurlijk een radioprogramma. Dus als we de antwoorden bij de vragen moeten gaan zetten... dan zijn we daar weer een hele week mee bezig met z'n allen. Oké. Okay. kost gewoon veel te veel geld. Oké. Okay. Ik zou dat heel de, graag willen. De, ja. ja. Dus eigenlijk zou gewoon een vrijwilliger daar uh, gewoon even mee aan de slag moeten gaan. Nou ja, maar de, de vrijwilligers die houden die vragen al bij. En die houden de muzieklijst al bij. En die maken de podcast ja. al. En die, dus ik ben... Ik, ik dus de antwoorden schieten daar nog even bij. In. Ik ben, ja. ik, ik, ik, after, ik, hoe zeg je dat op zijn alleruiterste? Dat ik echt op mijn blote dat knietjes top dankbaar top ben voor die mensen ja. die al dat werk al doen. Maar het moet natuurlijk ja. ook niet uh, een werkweek ja. worden voor die mensen. Maar thuis, als je een keer niks te doen hebt. Sorry? Als je een keer niks te doen hebt. Dan mag ik contact opnemen met je. Ben je van harte welkom om lekker antwoorden okay. in te komen typen? Dan hebben we contact. <laughs> Oké, okay, dankjewel hè. Hoi. Da. 0800 1121. Vooral met antwoorden. En ook de oplossing van de crypto. Want daar komt die. Ik zou hem bijna vergeten, maar dat kan natuurlijk niet. De crypto refereert altijd aan een actuele gebeurtenis. En deze keer is de opgave. Halt aan VIRA. Halt aan. Vira? Ja, zo, in, zo lastig is hij niet. Dus het antwoord zal wel snel komen via 0800 1121. En dat antwoord moet bestaan uit negen letters. Halt aan Vira is de opgave. Iwan, goeienacht. Goeiemorgen. Hallo. Hi, ik heb antwoord over die boekgroep. Ja, vertel. Ik heb antwoord op die paspoortbevordering. The... Nou, en waarom is dat? Uh, stel voor, uh, ik heb. Bloedgroep AB plus. Ja. Mijn vrouw heeft ook AB plus. Ja. Ja. En stel voor dat je een van de kinderen van jou bijvoorbeeld heeft andere bloedgroep. Dan geeft je vrouwtje wat aan jou uit te leggen. Oh ja, daar zit wel wat in, hè? Ja. Sommige mensen willen hun eigen bloedgroep inderdaad niet eens weten. Uh, ja, veel mannen zijn bang voor uh, bloedprik. Ja. Ja, maar goed, uh, stel voor dat uh, je kind of een van de kinderen andere bloedgroep uh, geeft. Ja. Dan geeft je vrouwtje wat aan uh, jou uit te leggen. Ja. Ja, inderdaad, dat wordt ook een ingewikkelde toestand. En uh, iedereen moet het ook laten checken wat, de, wat zijn of haar bloedgroep is. Dus het wordt ook een hele administratieve en kostbare onderneming. Oh, ja. Ja. Hé, hey, hartstikke goed, Iwan, dankjewel. <laughs> dan. Oké, okay, hoi. Dag. Is wel lief, heeft Iwan heel lang moeten wachten om dit even door te geven? In uh, uh, nou, 50 seconden. Uh, Freek. Goedemorgen. Goedemorgen, Freek. Ik denk dat ik de crypto weet. Oh! Ik weet niet of dat al mag. Ja, hoor. Ik denk dat stoptrein. Want de opgave was halt aan Vira. Waarom zou dat stoptrein zijn, denk je? Vira uh, stopt en, en de gewone stoptijnen rijden, denk ik. Ja. Nou ja, uh, dat heb je heel goed ingeschat. Het is inderdaad helemaal goed. Nou... Ja, ik hoor de blijdschap in je stem, want dat had je niet verwacht. Nou, eigenlijk niet. Ik die schoot even tussendoor, want ik hing al en toen kwam de crypto vast. Nou, heel slim. Dan, uh, Dat betekent dat ik... Uh, wat is je achternaam? De Zwarteveen. Dat uh, betekent dat ik, uh, dat ik een uh, cadeautje op ga sturen naar uh, uh, de familie Zwarteveen in... Ja. Ik heb nooit een idee wat het is hoor. Ik ga gewoon weer aan de kast schudden. Nou, ik land me verrassen. Ah, kijk. Nou, ik, ik hoop dat je er blij mee bent. Er kan, er kan een paar steunkousen zijn. Je weet het nooit wat er in nee, de kast zit. Niet, weet ja, ook misschien... niet wanneer dat van pas gaat komen. Goed, en, maar daar belde je helemaal niet eens over, Freek. Nee, ik wilde nog even inhaken op het negatief maal negatief. Waarom dat positief is. Ja, vertel. De andere luisteraar die had zoiets van... Ja, het is wel logica. Maar de logica heeft hij denk ik niet helemaal goed uitgelegd. Okay. Zoals jij erop inhaakte van, ik ken nooit niemand, dus ik ken iedereen. Dat is niet helemaal Deckend. goede benadering, denk ik. Nee. Maar je hoort wel eens mensen zeggen, joh, ik heb, ik heb nooit geen tijd. Nee. <laughs> dus heb je altijd tijd. Ja. ja. En als je dat even, even wiskundig doorbenadert. Um, ik heb nooit min vier appels. Nee. Dus ik heb altijd vier appels. Nee. En als je nee. twee keer nooit min vier appels hebt, dan heb je dus acht appels. Ik denk dat je het vanuit die hoek moet benaderen. En dan is dan, dan het ook te snappen waarom negatief, maar negatief positief is. En misschien als je het had uitgelegd aan het begin van de uitzending... dat ik het nog had gevolgd. Maar ik vind... als je ja. Ik heb nooit geen tijd. Nee. Dus ik heb altijd tijd. Ja, maar als je zegt ik heb min vier appels... dan zeg je niet ik heb geen min vier appels. Dan zeg nee, je ik heb daar, min nee, vier nee, appels. Nee, nee, nee, Alleen die komt. heb je natuurlijk nooit. Ik heb... Geen vier appels, dan heb je gewoon geen vier appels. Oh, ja. Maar als je nooit geen vier appels hebt, dan heb je altijd vier appels. Nee, nooit geen... Oh ja, nooit geen vier appels. Ik vind het te ingewikkeld, maar ik hoop maar dat uh, degene die de vraag stelde het begrijpt. Leuk geprobeerd. Dankjewel, Freek. Doe er wat mee. Ja, tot dat tot zal ik proberen. Ja, <laughs> ik kom vanmiddag thuis. Ik heb opeens acht appels op de fruitschaal liggen. Dat is dan wel weer mooi meegenomen. <laughs> doeg. Ik kan hier gewoon appeltaart bakken. Hè? Oh ja, dat kan ook nog weer. Ja. <laughs> okay. um, goeienacht. Weer Goeiedag eigenlijk. Doeg. Doeg. Richard. Oh, ik begrijp die dingen ook nooit niet. Nee hè? Er is nooit geen touw aan vast te knopen. Maar goed, ja. ik, uh, ik bel over uh, heren voor de dames. Oh, uh, er was ooit, en of dat eind jaren 80 was of later in de jaren 90 weet ik niet. Maar er werden een paar heren neergezet in ramen op de oude kerksplein in, Am uh, in Amsterdam. O, oh. dus uh, de kastjes, goede kastjes om de kerk. Ja, want de kerk wilde daar altijd goed zicht op hebben. Ja. En natuurlijk ook de huren innen. Maar dat is een andere kwestie. Ja. Uh, het werd een kortstondig experiment. Helaas. Moet ik zeggen. Want uh, ik geloof dat. Uh, de vakbond van uh, prostituees. daar ook een rol in speelde. Dus het hadden. Uh, en emancipatoire accept, uh, aspect ook. Ja. Maar het waren juist uh, de dames die in aangrenzende kamertjes zaten te pezen. Ja. Die dat niet langer konden trekken. Want die mannen die hadden zoveel bekijks zonder trouwens veel zaken te doen dat uh, de mannen die voor hun kwamen, voor de, voor de vrouwen. die uh, daar niet tegen konden. Oh ja. Dus zij kregen geen klandizie meer binnen. <laughs> dat werd een probleem. Dat daar dan het probleem in moet zitten. Oh. Maar goed, dit was in het openbaar. en ik ben er zeker van dat er vele vormen. In, uh, minder in het zicht bestaan. Ja. Misschien wel juist in de heel dure segmenten. Oh ja, want dan is dat natuurlijk voor mij allemaal afgesloten. Ja. Daar kan ik dan niet in. Nee. Nou, ik vind het wel fascinerend. Ik denk, als je dus inderdaad om vijf uur s'nachts een uh, uh, als vrouw uh, wilt betalen voor een man, om het zo netjes te zeggen, dan is dat, uh, dan ben je daar best uh, druk mee om er eentje te vinden. Terwijl het andersom heel erg makkelijk is. Uh, maar waarom zou je willen betalen? om daarmee juist alle andere verantwoordelijkheden af te kopen? Ja, misschien. Ik weet niet waarom betalen mannen voor seks. Doen wat ik met je wil doen en daarna niks. En ik heb betaald, dus ik ben koning klant. Nou, maar misschien nu we het zo zeggen, is dat het misschien wel. Dat mannen uh, wel willen betalen voor seks... omdat ze het niet zo makkelijk kunnen krijgen. En vrouwen uh, vaak niet hoeven te betalen voor seks omdat... er. Maar ja... Ik Weet niet, misschien, ik weet niet of het makkelijker te krijgen is voor vrouwen. Want vind ze een echt leuke vent. Ja, ik heb er dan thuis heen. Ik kan niet die... met een adres wereldkundig maken. Want, uh... <laughs> want je wou jezelf aanbieden. <laughs> nee, maar ja, goed, je kunt een leuke handel mee beginnen, heb ik gemerkt vannacht. Maar goed, ik, ik weet het wel. Er zijn ook wel vrouwen die... Geen verdere complicaties willen. Ja, maar waar vinden ze dan zo'n man? Ja. Ze bellen jou. Nou, nee. <laughs> Waarschijnlijk niet als ze we s'nachts werken. Oh, nee. Okay. Want dat is toch een beetje de tijd. Ja, precies. En de plaats, ja, dat is... Uh... Goed. Dankjewel voor je telefoontje. Laten we er net niet verder op ingaan. Nee, voordat je het weet. De info die ik eraan kon toevoegen. Hartstikke goed, dank je wel, hè? Dag, prinses, hartstikke <laughs> Dag, goeienacht. Paul? Ja, met Paul Letje, de drogist uit Hillegon. Hé, hey, meneer de drogist. De meneer de drogist. Die man die moet meer die chocola eten. Ja, dat is heel verstandig, hè? Dat ja. is chocola, Want ik kom even over dat uh, lippenbalsem. Ja. Dat is heel slim bedacht door de fabrikanten. Er zit cacao boter in. Ja. En in cacao boter zit fenylethylamine. Venylethylamine? venylethylamine. Dat is een ja. Mooi, hè? Ja. Het is een stofje. Dat maak je in je lichaam een ander stofje. oxyticholine. Dat doet de moeder als ze de baby de borst geeft. Dan krijgt ze dat ook. Maakt ze dat ook aan. Ja. En als je verliefd wordt, dan krijg, ga je dat ook. Als je dat stofje in je lichaam hebt, dan ga je heel snel verliefd worden. Ah. Mooi hè? Ja. En dan krijg je allemaal van chocola eten. En, en, en die die was Zo smeren. slim Die denk ik doe het in een stiftje, want als ja. je het op je lippen smeert, dan ga je dus ook een beetje, een klein beetje, hoor, dat stofje maken. En dan krijg je daar eigenlijk steeds meer behoefte aan. En dan ga je het steeds weer opnieuw smeren. Maar het komt ook nog door iets anders. Dat dus zei ook een andere meneer al in de uitzending, door gewenning, adaptie. Als je het eenmaal erop hebt gesmeerd, dan wil je dat steeds meer. Maar dat komt alleen in de periodes als de luchtvochtigheid weer naar beneden gaat. Als het een hele droge lucht wordt. Oh. Dus zeg maar vanaf september begint de aarde af te koelen. En dan wordt de luchtvochtigheid lager. En dan gaan we droge lippen krijgen. En we krijgen kloven en de huid gaat trekken en zo. En dan gaan we de op smeren. En als je dat eenmaal hebt gedaan, dan kan je misschien nog wel uit je jeugd en puberteit erin, je, je hebt eigenlijk nooit wat op je huid gesmeerd... maar doe je het één keer, dan wil je dat steeds weer ja. opnieuw doen. Ja, maar dus niet dat willen, dan wordt het een noodzaak. Want volgens mij ja. droog je huid dan gewoon ook echt, echt uit. Nee, dat is niet waar. Oh. Ik zit al over 42 jaar in de cosmetica, maar ja. de cosmeticafabrikanten profiteren van het feit dat je dat denkt steeds nodig te hebben. Ja. Maar in feite hebben onze huid, onze huid in onze omstandigheid helemaal geen vet nodig, hoor. Dat moet je niet Alleen zeggen, Paul, want je moet het morgen weer verkopen. Want de Eskimo's die smeren ook geen vet op hun huid. Echt niet? Die hebben gewoon door, door, door, ja, die hebben gewoon door de, door de evolutie, hebben zij wel iets dikkere huid en wat meer vetvorming. Maar de negers doen dat ook niet. Dat hebben we toch eeuwenlang is dat nooit gebeurd. En, en de laatste paar eeuwen gaan ze ineens allerlei dure crèmes op hun huid smeren. Dat is allemaal commercie en, en, en, en, en gedingen om daar maar een hoop geld mee te verdienen. Maar wetenschappelijk noodzakelijk is het absoluut niet. Nee, maar, maar nu het, Paul, jij moet straks om uh, half negen gaat bij jou de winkel weer open. En dan verkoop ja, je natuurlijk dan moet helemaal ik niks al die meer. Ja, dus het... ik Je moet die zo'n duurde pot kopen. Ik heb ze ook voor een tien. <laughs> <laughs> en dan komen ze allemaal bij mij kopen. Want ik heb hele leuke, hele goedkope cosmetica die het heel goed werkt. Kijk. Ja, maar dan Kijk, ben je. je, de moet je heer, op, maar ik je dan heb potten en ik heb ook potten van 80 euro staan hoor. En ik heb ook potten van 4,95 en er is <laughs> geen verschil tussen. Ze zeggen het wel, maar het is absoluut niet waar. Maar goed, de wereld wil nou helemaal bedrogen worden, toch? Blijkbaar wel, maar ja, er, er ja. zit dus wel ergens iets in. Want ik, ik, ik, ik geloof jou natuurlijk altijd meteen. Maar, het <laughs> maar, doet me goed. Nee, maar, maar, maar, maar toch, ik, ik weet zelf hoe het is... en ik, ik, ik hou er helemaal niet van om met zo'n lippenbalsomstifje te moeten gaan lopen. Dan ben je dat altijd kwijt en dan doe je dat op ja. de... Dus het, bij mij is het echt serieus niet dat ik denk van... nou, nu wil ik het weer. Ik krijg gewoon ja. serieus droge lippen als ik lippenbalsom. Ja, maar dat, dat komt ook nog ergens anders van... dat in ons e speeksel zitten enzymen... en als we onze lippen gaan aflikken, dan maken we het eigenlijk erger... Daar krijgen we hele droge lippen van. Ja, precies. Die enzymen, dat die moet je niet een doen. Een beetje, want je lippenhuid zit geen opperhuid op... en die, die enzymen tasten een beetje je huid van je lippen aan. En zeker als je bepaalde eh, moeilijk verteerbare spullen hebt gegeten... als bijvoorbeeld ertessoep... Ja. dan maak je zoveel enzymen aan in je speeksel... Dat, dat je lippen dus gewoon enorm aangetast worden. Dan krijg je soms ook ingescheurde mondhoeken van... als je dat van speeksel produceert. enzovoort, enzovoort. een toestand. De toestand, hè? Ja, maar Paul, ja, maar... jij weet dan ook, want dat heb je misschien even gemist. Maar jij weet ook dan vast het antwoord op de vraag van Jo. Hoe medicijnen altijd het, uh, het, uh, het goede plekje in je lichaam weten te vinden waar ze hun uh, werk moeten doen. Ja, dat is eigenlijk. De vraagstelling is niet goed, want medicijnen oh. gaan niet naar een bepaald plekje. Medicijnen gaan door je hele lichaam. Alleen als er dan, dan een euvel, een probleem in je lichaam in contact komt met dat chemisch stofje dan gaat dat probleem weg. Een voorbeeld wij hebben je hebt paracetamol en je hebt en en de zogenaamde niet-steroïde zuren. Dat zijn twee hele grote oh. Uh, stoffen van pijnstiller, ik zou het niet moeilijk maken... maar de ene pijnstiller maakt dan van een stofje, een ander stofje... dat je hersens niet registreert, dat je dan prostaglandine... dat zijn die pijnboodschappers, produceert. En een andere, dat is die paracetamol, die blokkeert dat e eventjes in je hersens... dat die niet die prostaglandine, dus die pijnboodschappers, in je hersens komen. Maar de medicijnen weten niet precies waar ze moeten zitten. Dat oh. is niet waar. Alleen als je een chemische stof in het lichaam brengt... en ze weten uit ervaring en door wetenschappelijk onderzoek wel... dat als je dat chemische stofje in je lichaam brengt... en dat euvel komt in contact met het chemische stofje... Nou, dan lost zich dat op. Dus als je een ontsteking ergens hebt, ik noem maar wat... en ja. je neemt bijvoorbeeld ibuprofeen in... dan komt overal in je lichaam komt ibuprofeen. Ja. Alleen als je als het bij die ontsteking komt dan remt het de ontwikkeling van die ontsteking. Dat is dan het verhaal. Maar het komt overal in je lichaam. Want uiteindelijk gaat het weer naar je lever en je nieren... en die zuiveren dat uit en dan plas je het weer uit. Maar, dat, maar is dat je... ook zo als je bijvoorbeeld een maagsfeer hebt... en ja. je neemt medicijnen tegen de maagsfeer... dan, dan komt ja. het ook in je voeten en in je vingers? Ja, in... ja, ja, ja. want als je een medicijn tegen maagsfeer inneemt... het is dan een antibiotica tegen die bacterie die die maagsfeer veroorzaakt. <laughs> ja. Dan komt die antibiotica door je hele hele lichaam, alleen die specifieke antibiotica die ze dan voor die maaksweer geven, die vernietigt in ieder geval die bacterie die die maakzweer veroorzaakt... Oh ja. en, dat, dat is, en dat komt ook in je darmen. Daarom gaan mensen die vaak antibiotica slikken, bijvoorbeeld voor een oorontsteking... die krijgen vaak ook weer last een beetje van hun darmen. Want in, in je darmen worden ook de hele goede bacteriën weer vernietigd door die, door die antibiotica. Uh, ja. Dus, die, dus je, de vraagstelling is eigenlijk dat je denkt dat het medicijn precies weg weet te vinden. Dat is, dat is eigenlijk niet, niet het geval. Het gaat gewoon door je hele lichaam. Maar komt het in contact met die specifieke die, die chemische stof met een specifiek uh, probleem in je lichaam, dan zou het daar gaan werken. Kijk, dat is het verhaal. Kijk, als je, dat, dat, dat, is ook het, dat is ook het verhaal met pijn. Pijn heb je ergens op een bepaalde plek. Ja. En dan zeg je je teen of zo en dan ja. ga je een pijnstiller innemen, maar die, de, de, de, het ligt eraan welke soort pijnstiller je neemt. Maar neem je bijvoorbeeld een pijnstiller in die de, die de zending van prostaglandine, dus de pijnboodschappers, naar je hersens blokkeren, dan doet het alle pijn in je lichaam doet oh, dat. Ja. Uh, Paul, ja? Ja, het mens van Ros dat uh, zingt al door ons heen. Maar okay. ik, had, ik had nog heel even één, één vraagje snel. Want, ja? want Linda die had de vraag waarom vrouwen zoveel nadelen hebben. Dus met menstruatie en, en zwangerschappen en kinderenbaren en, uh, en da allemaal dat soort dingen. Ja. Maar jij hebt een drogist. Dus wat zijn nou de nadelen voor het man zijn? Ja, in ieder geval het scheerde. Ja, maar ja, dat moeten wij en, tegenwoordig ook ja, op allerlei en, ja, plekken. Reageren. En het lichaamsbeharing en het zweten. En, en ja, oh, en, zweetvoeten. En dat is een mannending. Ja, echt. Ja. echt zweten? Mannendingen? Ja, nee. Ja. En de mannen hebben dus ook in een bepaalde periode in hun leven dat ze het ook niet zien zitten. <laughs> ja. En het gaat ook wel weer over. Ah, ze moeten. Vrouwen die zijn, is gewoon het sterke geslacht en ze moeten niet zeuren en die mannen die hebben het veel beter dan vrouwen. Vrouwen hebben het in sommige gevallen heel erg moeilijk. Ja, maar jullie gaan wel eerder dood. Ja, nou ook dat. En ze moeten ook in allerlei omstandigheden, ik heb de vrouwen altijd de dupe van. Om die, die mannen die zijn een beetje uh, ja, gemener, slimmer en denken, dat kan die vrouw wel op knoppen. Maar ja, jullie moeten weer ja, de banden dat is, dat is verwisselen. Ik heb, ik heb een, een, een vrouwenwereld, maar dat valt mij ook gewoon op mannen. Ja. Ik ben een man, maar dat loopt, loopt er altijd makkelijker doorheen. <laughs> je, zo ervaar jij het gelukkig ook. Nou, dat maakt je ja, een hoor, bijzondere man. Ik ja, moet, ik moet ophangen. Ja, compliment je vrouw bent. Ja, nou, da, ik, ik doe gelukkig. het graag. Ik doe het ja, graag okay. voor de wereld. Dag Londen. Paul. Het gaat je goed. Oké, okay, hetzelfde. Ja. Hoi. Dit was Nachtzuster alweer uh, voor vannacht. Straks alweer het Radio 1 Journaal. Veel plezier ermee en tot volgende week. Dag!